4 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De aardbeving in Albanië heeft tot nu toe aan 41 mensen het leven gekost. Er zijn ruim 750 gewonden. Dinsdagochtend leidde een beving met een kracht van 6,4 tot een ravage. Tientallen mensen kwamen vast te zitten in het puin van ingestorte appartementencomplexen. Een vleeshandelaar uit Oosterhout moet een jaar de gevangenis in. omdat hij op grote schaal paardenvlees als rundvlees verkocht. Zelf zegt de vleeshandelaar dat hij van niets wist. Het ging om 850.000 kilo paardenvlees. De twee terreurverdachten uit Soetomeer die maandag werden opgepakt... zitten nog zeker twee weken vast. De rechtercommissaris heeft dat bepaald. De mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag... met bomvesten en één of meerdere autobommen. Wat hun doelwit was, is niet bekend. Twee vermiste opvarenden van een vissersboot zijn nog niet gevonden. Maar vermoedelijk is hun gezonken schip wel gelokaliseerd... Duikers kunnen vanwege het slechte weer niet het water in... om te controleren of het schip uit Urk echt op de bodem ligt. Vanochtend vroeg gaf het schip ten westen van Texel een noodsignaal. Het Europees parlement heeft symbolisch de noodtoestand voor het klimaat uitgeroepen. Het gebeurde vlak voor een milieutop van de Verenigde Naties in Madrid. Die top is volgende week. Het uitroepen van de noodtoestand is een politiek signaal... om de druk op de top op te voeren. Nederland krijgt over twee jaar een algemeen voedselkeuze-logo. Het heeft vijf letters en kleuren en lijkt op een energielabel. Het moet het makkelijker maken om producten met elkaar te vergelijken. De groene A in het logo staat voor het artikel met de meeste voedingsstoffen... en de donker oranje E met de minste. Het weer vanuit het noorden wordt het droog. Vannacht klaart het op en daalt de temperatuur tot een graad of vijf. Morgen geregeld zon en vooral in de kustgebieden nog een enkele bui. Het wordt morgen maximaal negen graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnoud Broekhuis van de ANWB. Files met flinke vertraging staan er op de A2 richting Utrecht bij Breukelen. 3 kilometer, zo'n 10 minuten. Op de A4 richting Den Haag voor bij Roel of 2 9 kilometer, kost je 20 minuten. En een kwartier vertraging heeft het verkeer bij Zoeterwoude Dorp richting Den Haag. Dan de A7 richting Hoorn voor Purmerend 7 kilometer na een aanrijding. A9 richting Alkmaar voor Heemskerk 4 kilometer. Dat kost je 20 minuten. En ook 20 minuten vertraging op de A27 richting Utrecht tussen Hilversum en Utrecht. Ten slotte de N208 richting Velsen voor de aansluiting met de A22 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Punt DwK Media.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 Met nu de herhaling van de Euro Breakdown Sleutels vast deurknop heb ik in mijn hand.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 I think you do it before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 Feels like home Don't show... Like you say Don't waste a minute Don't waste a minute Don't let like a matter of time in the mirror when i'm at home i pose and take pictures then send them to people that i don't know dance when you're drunk with your friends at a party What's your favorite song? Does it make you smile? Do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know It's been 10,000 hours 10,000 more But that's what it takes to learn That's the heart for yours And I might never get there But I'm gonna try It's 10,000 hours For the rest of my life If I'm gonna love you Ik I'm uh not. -huh.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 Maar fuck deze bitch en als we klaar zijn zijn ze Dat was echt heel heerlijk, bam bam bam bam Want ik zeg je heel eerlijk, ja Je bent beter dan Cherry Zoveel hater dan Cherry Je komt veel dieper dan Cherry Je bent beter dan Bordet en Baudette Ja, ja vergeet het maar Cherry Want hij is beter dan Cherry Hij komt veel dieper dan Cherry Hij is beter dan Baudette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 Geef maar een moment. Oké, okay, één dan. Ben je een politicus en heb je als doel gesteld om top te nemen voor het volk en tegen het partijkartel? Dan is het misschien wijselijk en zou het je niet echt misstaan. Doe dat dan in het Nederlands, want niemand kan Latijn bestaan. Oh, dat was niet zo slim, nee, hey, dat was niet zo slim. Oké, okay, inhoudelijk heb ik misschien dat wel wat niet meer met, met Baudet, maar dat is ook niet alles, want jij bent dan weer beter, beter in het Oh ja, wat? Je bent beter dan Jerry, zo vergeten dan Jerry, Je komt veel dieper dan Jerry. Jij bent beter dan Baudet in bed ja. Jou vergeet maar Cherry Want hij is beter dan Cherry Hij komt niet liever dan Cherry Hij is beter dan Baudet in bed Het is toch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 ik ben beter dan wat zin in bed. Ja, ik ben bezig met Jenny. Hij is beter dan Jenny. Hij komt wat dieper dan van Hij is Ik dan zin dan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 Ik sta jouw baby Ik sta jouw baby hey yeah. Ik zie je naar me kijken, en hij heeft niks door Ik praat met mijn ogen, zodat gij niks hoort. Nog heel even wachten, span ik in de lucht Neem maar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 Ik zou wel liever voor je zijn. Je voelt het ook, ik weet het zeker. Kijk naar de stoel, daar staat jouw niet. Niet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 Maar niet te Ik heb al dagen niet vergeten. Ik ben bezweken. De komt jij er niet meer bent. Vamos de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 Ik heb het van je gehad Por eso como pa olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás soledad gana el combate La luna no sale si no te vuelve a ver Ik denk ik, ik kom je te vergeten Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten Ik ben al een de eens aan mij bezweken De maak komt op als jij er niet meer bent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 is my only fear that we become. Tot zover het ritme van ZFL via de kabel op 104.5.